6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Ridderkerk is de bedrijfsleider van een supermarkt... gisteravond zwaar gewond geraakt bij een overval. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens RTL Nieuws ligt de man in coma... maar dat kan de politie niet bevestigen. Een gemaskerd persoon kwam de winkel in Ridderkerk binnen... en stak de bedrijfsleider na een korte worsteling in zijn borst. Er wordt nog naar hem gezocht. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet bekend. Op de Middellandse Zee is een boot in de problemen gekomen met ongeveer 100 vluchtelingen aan boord. Dat meldt de hulporganisatie Alarmphone, die heeft contact met de opvarenden. Volgens de hulporganisatie willen Italië en Malta geen hulp verlenen. En verwijzen ze naar Libië, omdat de boot daar het dichtstbij is. De Libische autoriteiten nemen volgens de organisatie de telefoon niet op. De afgelopen dagen vertelden al drie geredde drenkelingen de Italiaanse marine... dat ze op een boot hadden gezeten met 120 opvarenden. Van hen is tot nu toe geen spoor gevonden. In het noorden van Mali zijn acht VN-militairen omgekomen bij een aanslag. Er vielen ook gewonden, hoeveel is niet bekend. De Nederlanders die voor een vredesmissie in Mali zijn gestationeerd... zitten in een regio 400 kilometer naar het zuiden. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. En in IJmuiden is een van de deuren voor de Nieuwe Zeesluis aangekomen. Er komen er nog twee. De sluisdeuren komen uit Zuid-Korea. De oude Noordersluis in IJmuiden is zo'n 100 jaar oud. Schepen die erdoor moeten om bij de haven van Amsterdam te komen worden steeds groter. Van de Nieuwe Sluis heeft Rijkswaterstaat gezegd dat het de grootste ter wereld zou worden. Hij had dit jaar af moeten komen. Maar de verwachting is nu dat de eerste schepen pas in 2022 van de sluis gebruik kunnen maken. Het weer blijft droog. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht tussen de min 4 en de min 8 graden. Morgen vooral in het midden en noorden wolken in het zuiden geregeld zon. En het wordt van 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Voorzitter, Barbara voorzitter Stryce in. Dat, bij jou, dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. I can't stand to fly. FM's.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 Broken hearted over a boy who could not shake But it's so hard to worry So don't you ever make that mistake 6.9. Dit is ZFM. Hot FM. Yes.